Vijf uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In Brazilië is voor het eerst een dode gevallen... bij de massale protesten die al meer dan een week gaande zijn. In de stad Ribeiro-Pretu kwam een jongen van 18 om het leven... toen een boze automobilist op betogers inreed. Overal in Brazilië gingen opnieuw mensen de straat op. In bijna 100 steden waren bij elkaar een miljoen mensen op de been. Her en der braken rellen uit.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 Er staat erom bekend dat die politieke druk kan weerstaan. In 2004 verzette hij zich openlijk tegen president Bush... toen hij het programma voor het ongelimiteerd afluisteren... van telefoongesprekken wilde verlengen. Als de Senaat akkoord gaat met zijn benoeming bij de FBI... wordt Comey de opvolger van Robert Mueller... die dit najaar met pensioen gaat. De FBI houdt zich bezig met de bestrijding van onder meer terrorisme... spionage en de georganiseerde misdaad.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 Astrid de Jong. Waarom dragen we in Nederland eigenlijk geen schooluniformen? Dat vraagt Jesper zich af. 0800 -1 -1 -1, als je daar iets over wilt melden. Je kunt ook mailen, nachtzusterapenstaartje of twitteren via het nachtzuster... En er is een chat tijdens dit programma waar je je kunt melden. Die vind je op omroepmaxnl slash nachtzuster. En dan gewoon even de chat aanklikken. En dan is er ook nog een Facebookpagina. Facebook.com slash nachtzuster. Maar mocht je echt iets willen melden of een nieuwe vraag willen stellen... kun je het best even bellen naar 0800 1121 Ik ben nog op zoek naar iemand die weet hoe het eraan toe gaat bij kookwedstrijden. Want Erik toch wel uh, een beetje dol op koken, die vraagt zich af of het wel helemaal eerlijk gaat... en alle maaltijden wel goed op temperatuur zijn als de jury proeft. En hoe doen ze dat dan? 0800 1121, als je daar iets van weet. En uh, eens even kijken. Ja, ik zat nog een beetje in mijn hoofd met het verhaal van Robert Verkade. Die zei dat pizza eigenlijk helemaal niet uit Italië kwam... maar dat hij uit Turkije komt oorspronkelijk... Vraag me toch af waar het verhaal vandaan komt en hij ook. 0800 1121 als je daar iets over kunt melden. En Tom die het had over koning Willem de in wiens naam eigenlijk Willem Alexander onze koning is. Die vroeg zich af waarom de koning werd ingehuldigd en niet gekroond. 0800-1121, als je daar een, uh, een verhaal bij hebt. En dan is er nog die vraag, en dat is een prachtige vraag... dus ik hoop dat iemand daar ook even over wil bellen... van Robert Nieuwenhuizen, die is getrouwd twee weken geleden... en die vraagt zich af zo'n uitwisseling van trouwbeloften. In 20 minuten stonden ze met de hele familie alweer buiten... en hij vraagt zich af, is het tegenwoordig altijd zo kort? Vroeger was het namelijk volgens zijn vader veel langer voordat je eindelijk ja ging zeggen. Is het echt zo kort? Vraagt hij zich af. Mocht je dat weten doordat je onlangs getrouwd bent of bij een huwelijk aanwezig bent geweest. Geef het dan even door. 0800 1121. Bruno Mars is dit. Look in your eyes Or is it this dancing juice Who cares, baby I think I want to marry you Well, I know this little chapel On the boulevard we can go on. No one will know Oh, come on, girl Who cares if we're trash Got a pocket full of cash we can blow oh. shots. Filmpje van een man die dit liedje playbackte. En dan de hele familie kwam een beetje meedansen. En uiteindelijk uh, moest zijn vriendin dus uh, zijn huwelijke aanzoek als ze dat wilde aanvaarden. En dat deed ze ook. En op een of andere manier, of het nou door het liedje kwam... of doordat het filmpje zo mooi gemaakt was... het was ook eh, volgens mij 16 miljoen keer gekeken... maar het greep me gewoon heel erg aan. Het was echt heel erg schattig. En iedere keer als ik het liedje hoor, denk ik... hoe zou het toch zijn met die twee? Want dat vind je dan weer niet terug op YouTube. Marry You was dat van Bruno Mars. Naar aanleiding van het verhaal van Robert Nieuwenhuizen... die zich afvraagt of het uitwisselen van de trouwbelofte... tegenwoordig altijd... Zo snel gaat. 0800 1121. Hé, hey, bakker Johan. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Weet ja, je wel en... wat je op je geweten hebt? Heb ik iets op mijn geweten? Oh, joh, ik heb hier vorige week met een rammelende maag gezeten... omdat jij mijn foto's ging sturen van pasgebakken chocoladebollen. <laughs> nou, die worden niet gebakken, die worden gemaakt. Maar goed. Mm. Um... Maar dat had ik gedaan om even de, de onderstrepen dat ik veel te druk had. Ja, want je moest 750 chocoladebollen maken. Nou, het zijn er bij elkaar ruim 900 geworden. Hopla, nou, jij kunt weer ja. op vakantie van de zomer. Maar het waren allemaal <laughs> gestolen examenopdrachten, dus er waren heel veel mensen geslaagd. Oh, oh, oh, ja, het waren gestolen chocoladebollen, ja. Ja, ja. Um, even een antwoord. Ik heb een antwoord voor jou. Ja. Wat betreft die huwelijksvoltrekking. Mm -hmm. Dat heeft veel te maken met de prijs, wat je ervoor wilt betalen. Echt waar? Ja. Betaal je per minuut? Nou, per kwartier ongeveer wel. Niet waar. Betaal je per kwartier? Nou, ik weet niet, weet niet die ene. Nee, dit verzien precies, je bakker, maar je, Johan. Maar je betaalt wel voor een bepaalde ceremonie. Wil je een uitgebreide, betaal je 200 euro. Wil je een veel uitgebreide, betaal je 1000. Niet betaal, waar. Wil je op zaterdag trouwen, betaal je, noem maar iets, 1500. Echt waar? Zo gaat het tegenwoordig. is puur handel. Ik ben echt sprakeloos, want negen van de tien bruiloften... Nee, dat is niet aardig. Maar drie van de vijf bruiloften waar ik bij ben geweest... is het ook echt waardeloos, die speech. Ja, maar het is allemaal... Je denkt dus zeker niet dat een ambtenaar van elk, elk bruidspaar... Een, een heel uh, pistel gaat uh, fantaseren. Nee, dat zijn allemaal van die standaardformulieren. Ik ga me laten omscholen. Ik heb een keer... Ik heb... Ja, dat is een echte werk voor jou. Ik heb een keer ja. een, een ambtenaar gezien... die las van zijn papiertje af en die keek niet... De, de, de mensenmenigte in. Hij las van zijn papiertje af. Als ik hier zo de zaal rondkijk, zie ik alleen maar blije gezichten. <laughs> zat iedereen zat huilend in de zaal? <laughs> ja, zoiets. Oh, ja, ik heb een keer bij... Nee, dat kan ik niet vertellen op de radio. Het zijn ook meters. Die gasten nee. moeten ook meters maken. Zo simpel is het. Nou, ik ga het toch vertellen. Ik heb een keer bij een bruiloft gezeten... dat de ambtenaar van de burgerstand serieus zei... tegen de bruidegom... Um, zeg, zul je wel beloven, want ik heb jullie gesproken voorafgaand aan natuurlijk, maar zul je wel beloven dat je wat vaker een bloemetje voor je vrouw meeneemt als zij, als zij weer eens het eten voor jou staat te koken. Toen dacht ik, nou, ik werd er gewoon helemaal een beetje naar van. Ik dacht van, ik, ik, ik, iedereen, iedereen moet zijn huwelijk precies zo inrichten als die wil, ja. maar er bij voorbaat al van uitgaan dat de man regelmatig nog een bloemetje mee moet nemen en de vrouw achter het aanrecht het eten staat te koken, zonder dat je, wat in dit geval gewoon ook echt niet klopte. Nou, vind ik, ik vind het gewoon. Ja, ik vind vind het, dan heb ja, je je niet ingeleefd in de mensen die voor. Ik. Dat, nou, dat. Nee, maar die, die gasten die, die proberen lollig, de, de, lollige, de lollige broek aan te trekken. Ja. En dan sturen ze een aantal grappen in. En de ene valt wel, de andere valt helemaal niet. Ik was ook een keer bij een huwelijk. En toen zei dus de ambtenaar van de burgerstand tegen de bruidegom. Ja, we hebben elkaar vooraf even gesproken. Toen had je er nog niet echt zin in. <lacht> Serieus? Ja, ja. Nou ja, dan weet je toch niet wat je aan het doen bent? Nee, nee, maar goed. Dat, dat, in diezelfde lijn moet je zien dat mensen, betalen ze niet al te veel, binnen de kortst mogelijke tijd weer, weer buiten staan. Nou, het lijkt me heel verstandig. Zo is het. Ja. Maar als iemand echt een hele mooie speech houdt, dan kan het wel heel bijzonder zijn hoor. Ja, maar daarom hebben ze ook heel vaak iemand die ze daarvoor uitzoeken. Ja. Ik, onze dochter trouwde en toen hadden wij een, een, een bevriend ex-burgemeester... en die was toen ja, de ambtenaar precies. van de burgerlijke stand ja. geweest. En die man maar... die kende ons, die kende ons gezin, die kende mijn dochter persoonlijk. Ja, dan krijg je een hartstikke leuk verhaal. Dat is heel mooi. Maar als jij gewoon de ambtenaar van de burgerlijke stand hebt... dan lijkt mij toch dat degene die ambtenaar van de burgerlijke stand is... verstand heeft van hoe je een huwelijk afsluit. Ja, maar die gaat heel Sluit. veel te werk. En die, die, die, die zorgt vooral dat hij geen fouten maakt dat het naar de hand teruggedraaid zou kunnen gaan worden, hmm. is een optie. Maar het, het is toch een uh, ja, min of meer juridisch verhaal. Voor de Weet wet. je wat ook erg is, als ze de namen helemaal verkeerd doen? Ja, ook zoiets. Ik geloof ook dat zoiets. ik er toch maar niet aan begin aan zo'n huwelijk. Nee, best, uh, best spannend. Ja. Ik had de vraag. Ja. kerstfeest is afgeleid van het Joelfeest. Bakke Johan, ga je nou serieus een kerstvraag stellen? Jazeker, want we zitten okay. nu precies zes maanden verder. Ja. Het Juulfeest ja. is... De zonnewende. Ja. En de katholieke kerk heeft dan het Joelfeest gebruikt om het midwinterfeest eigenlijk ja. te, te verkatholiseren, of hoe noemen ze dat? Een mm. katholiek feest aan te maken. Maar waarom? We hebben nu de kortste nacht gehad, we vieren nu de langste dag. Waarom wordt dit niet gevierd? Want ze doen het in Scandinavië wel. Ja, dat is jammer hè? Dat is hartstikke jammer. Het is morgennacht trouwens, hè? mid of niet? Oh, het is morgennacht, oké. Okay. Ja, nee, het is niet vannacht. Als het vannacht was geweest, dan zaten we het nu te vieren, hoor. Maar het is morgennacht. Oké, okay, nou dan morgen. Maar het wordt, het wordt eigenlijk behalve een, een aantal rondleidingen in de natuurgebieden. De Korte Nacht met, met Jeugd. Hartstikke ja. mooi. Ja. Die kunnen dan s morgens de natuur zien ontwaken. Die gaan om uh, drie uur, half vier gaan wandelen. En dan begint het licht te worden. En dan heb je vogels en uh, allerhande beesten die, die, die ontwaken. Ja. En dat, uh, dat soort rondleidingen. Maar echt feest is er niet. En dat is jammer. Ja, ik, ik, heb, ik, heb, ik moet serieus zeggen dat ik nog heb opgezocht... of het op een donderdag was midzomernacht. Ik dacht, als het op een do donderdag is... dan zetten we, maken we ergens een heel groot kampvuur. En dan gaan we daaromheen verhalen vertellen, had ik bedacht. Nou, ik, uh, ik ben diverse jaren in Scandinavië op vakantie geweest en daar werd het gevierd uh, en dat was, dat, was, dat was heel erg mooi. Op het strand met kampvuren, met gitaren... Ja, met dat is hartstikke met... leuk. En vooral ook met lekker eten. Met aquavit, ja, en lekker eten. Smerenbrood, ja. inderdaad. Smerenbrood, kun je dat pakken, Johan? Ja, natuurlijk, dat is helemaal niet moeilijk. Is het niet moeilijk, smerenbrood? Nee, smerenbrood zijn <laughs> verschillende soorten roggebrood en die ga je beleggen met lekkere dingetjes. Wat eigenlijk dus heel vies is. Nee, het is heel lekker. Nee, als jij het bakt is het heel lekker, maar verder is het heel vies. Nee, het is heel lekker, heel goed gezond en heel goed voor de lijn. Oké, okay, nou ja, als jij het zegt. Ik zeg het. Ik, uh, ik ga op zoek naar een antwoord. Heel fijn. En um, tot de volgende keer, bakker Johan. Tot de volgende keer, werkzaam. Dag. Hoi, hoi. Ja, en uh, Chris Ria, die hoorde bakker Johan en die is al in de auto gestapt. Onderweg naar huis voor kerstfeest was. Driving, half for Christmas. Chris Ria.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 Eerste hoor, Chris Driving Home for Christmas was dat. 0800-121 Dat is het nummer dat je kunt intoetsen als je bijvoorbeeld weet waarom we geen midzomernachtfeest vieren in Nederland. Of uh, waarom we geen schooluniformen dragen in Nederland. Of uh, hoe dat geregeld is met het warmhouden van eten bij kookwedstrijden. Of als je weet hoe lang de gemiddelde uh, uitwisseling van trouwbeloften duurt... bij een huwelijk, dat vind ik ook nog wel even leuk. 0800 1121 erik Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ik had een vraag. Oh, zeg het eens. Dus. Ja, nou, ik reed het laatste... Om een aquaduct door. Ja. Ja. Ze kwam een boot over. <laughs> ja. Ja. Nou, wordt het aquaduct naar nou zwaarder, blijft hij gelijk, of lichter. Oeh. Ik, probeer, ik denk er even over na. Ja. Kun jij het even volpraten? Sorry? Kun jij even doorpraten, want ik moet even nadenken. Ja, wat moet ik zeggen nou? Ja, dat weet ik niet. Vertel wat leuks. Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Ja. Ja, ja, ik zit er... Kom maar... op zeg, ja, ik zit hier al drie uur en twintig minuten te praten. Ik vraag jou om even twintig seconden te praten, zodat ik na kan denken. Ja, ik zit al uh, 38 minuten te wachten. <laughs> ja, dan val je op een gegeven moment een beetje dat stil dat natuurlijk. Dan ik het Erik, zit je in de vrachtwagen? Ja, klopt. Ben je geladen? Ja, klopt. Oeh, zullen we raad wat hij rijdt spelen? Wat zeg je? Zullen we raad wat hij rijdt spelen? Ja. Dat betekent dat jij alleen maar ja of nee zegt en dan raad ik wat jij in de laadbak hebt zitten. Ja, doe maar. Oké, okay, kun je het eten? Ja. Um, is het lekker? Wat maar ja. Is het taart? Nee. Uh, is het koek? Nee. Is het chocola? Nee. Dan is het niet lekker. Eet, oh. je het, eet je het iedere dag? Nee. Eet je het één keer in de week? Ja, denk ik wel. Eén keer in de twee weken zeker? Ja. Oh, pannenkoeken? Ik wel. Nee. Patat? Nee. Oh. Uh, je kunt het eten, je eet het één keer in de twee weken. Um, is het groenten? Je kan het op dit moment nog niet eten. Je kan het nu nog niet eten, het zijn suikerbieten. Dat is, uh, met, met een paar uur kun je het wel eten. Hè? Ja. Oh, maar, uh, het zijn afbakbroodjes. Nee. Oh. Um, uh, is het fruit? Nee. Nee. Is het iets wat nog uh, afgeproduceerd moet worden? Ja. En ga jij het ergens naartoe brengen waar het afgeproduceerd wordt? Ja. En is het, nu, uh, is het nu vloeibaar? Nee. Is het nu in uh, uh, kleine hoeveelheden? Uh, nee. Ja, nee. Oh. oh. Is het vlees? Ja. Oh. oh. Zijn het dieren? Ja. En over een paar uur zijn het de hamburgers? Nee. Kroketten? Nee. Oh. Uh, zijn het kippen? Sorry? Zijn het kippen? Ja. Echt? Heb je ook al kippen? Ja. Dat worden een hoop kippen vervoerd op het moment. Ja. En, en, en die moeten nog. Uh, die breng je ergens naartoe en dan worden ze gebakken of ge, gekookt? Ja, die waren geslaagd. Je hebt nog levende kippen. Ja. Sss, dat horen ze. Nee, dat horen ze niet. Oh, gelukkig. Oké. Okay. Ik, ik, heb, ik heb een paar oortjes opgezet. Ja, want dat, dat is altijd heel vriendelijk als je moet vervoeren met een vrachtwagen... om ze dan eventjes de oortjes af te hebben. kippenoren? Ja. Oh. Goed, Erik. Nou, dan zijn we er, hè? Kippen. Ja. Nou, hartstikke goed van mezelf. Uh, ik ga op zoek naar een antwoord op de vraag over de boot in het aquaduct. Goed? Ja. Nee, is goed. Ik heb nog 37 minuten. Dat moet lukken. Nou, dat was hartstikke mooi. <laughs> een goede reis, hè? Hé, hey, bedankt. Goeie uitzending. Oké, okay, hoi. 0800-1121. Of je weet dat als er een boot vaart door een aquaduct... of over een aquaduct, of op een aquaduct... of het aquaduct dan zwaarder wordt? Ik vind het een mooie vraag van Erik. 0800-1121. Ruben? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. U uh, moet toch uw crypto doen? Oh. Dat is wat goed. Dat is fijn dat iemand dat eventjes voor me bijhoudt, zeg. Want dan zou het me zomaar ontschieten. En dan zitten de mensen helemaal nerveus te wachten tot hij eindelijk komt. Maar dan mag je hem niet oplossen, hè, Ruben? Nee, nee, nee. Dat, dat zou ik. onvriendelijk zijn. Oh, nou heb ik iets weggeklikt wat heel belangrijk is. Oh, oh als mijn hoofd ook niet vast zat. Goed, uh, ik, ik zal hem even doen, de crypto. Verhoging waar je de balen van hebt. Verhoging waar je de balen van hebt... Tien letters 0800 1121. Als je weet wat de oplossing zou kunnen zijn. Goed, belde je daarvoor, Ruben? Uh, nee, ik bel voor twee andere dingen. Voor uh, Die uh, meneer die. vond dat er via de dienstplicht werd. Uh, een tucht of opvoeding kon geschieden. Ja. Ja, nou, dat was toch de vraag was het mogelijk om de dienstplugwet te, ge te gebruiken... om uh, bepaalde mensen te corrigeren in hun sociaal gedrag. Ja. Oké. Okay. Nou, je moet het zo zien. Uh, je hebt burgers en je hebt de overheid. Ja. De burgers, die mogen alles doen. Tenzij het door een wet verboden is. Mm. De overheid, die mag pas iets doen... als hij door een wet gemachtigd of bevoegd gemaakt is. Ja. De dienstplichtwet is een... in de wet staat duidelijk omschreven... welke doelstelling de wet heeft. In de dienstplichtwet staat als doelstelling... dat jongens of meisjes... met een leeftijd van 18 jaar zullen kunnen worden opgeroepen... om volk en vaderland te verdedigen. Huppel, huppel, huppel. Mm -hmm. Ja. Daarin, in de dienstplichtwet, staat niet dat de wet gebruikt mag worden om asociale mensen om <lacht> te zo te modiceren. Nee, daar zit wel wat in, ja. Dus dat staat niet in de wet. Nee. Zou een overheid die wet daartoe gebruiken, dan handelt die overheid onrechtmatig. En uh, in strijd met dus de, de letter en de geest van die wet. En uh, zou de overheid zich schuldig maken aan een onrechtmatige daad als die mensen daartoe zo ophalen, opsluiten en opvoeden. Dus, conclusie, het mag niet. Nou, mooie verwoording. Dankjewel. En de tweede is die meneer die binnen twintig minuten weer buiten stond. Ja. Ja, nou, uh, wat is het doel van het gaan door uh, de familie naar, de, naar het gemeentehuis? Of naar een plek daartoe aangewezen? Nou, het aanwezig is, zijn bij een huwelijk, ja. Het is om dus jouw wil te uiten. Oh. In wettelijke zin. Mm -hmm. Je gaat er naartoe en je krijgt een... Je, je gaat eigenlijk een overeenkomst aan met de ander. Ja. En die overeenkomst, die, uh, daar zegt de wet van... Het moet in een bepaalde vorm. En het moet voor een bepaalde ambtenaar. Wil het, wil het rechtskracht hebben... Ja. Kijk, als jij wilt trouwen, kun je niet zomaar voor mij komen en zeggen... "waar, wie ben wil je me trouwen? Dan kan ik wel zeggen, ja, maar dat is gewoon een spelletje. Die ja. heeft geen rechtskracht. Nee. En als degene daar staat dan, en de wettelijke formule voorgelezen krijgt... ...en ja zegt, want dat is de eigenlijke wilsuiting, je zegt ja... ...nou, dan is degene dus wettelijk getrouwd. En hoeft je alleen nog maar de uh, formaliteiten te ondertekenen. Het zou, als je het cru uitdrukt, vijf minuten kunnen duren. Mm -hmm. Maar alleen, er is een ceremoniële gedeelte aan verbonden. En dat is dat de ambtenaar van de burgerlijke stand eigenlijk de zaak goed voorbereidt. Dus voorgesprekken heeft met het toekomstige echtpaar. Ja. En een mooi verhaal van maakt. Wat er nu gebeurt is dat uh, sommige uh, mensen zeggen dat ze een mooi verhaal Hallo. Hoe? Hallo? Ja. Hallo? Dat, dat, Hallo? Ze een, dat ze een mooi verhaal willen en dat het verhaal eigenlijk geen inhoud krijgt. Mm -hmm. Dat is wat er gebeurt. Ja. En dat er en dat er, uh, dat er gehandeld kan worden over het geld, dat is eigenlijk. Ja, het lijkt mij sterk, omdat de tarieven voor een huwelijk zijn leesjes en die zitten allemaal vastgelegd in een verordening. Dus je kunt niet zeggen van nou, zullen we het doen voor een kwartiertje, voor 200. Oh. Nee, oh. want de leesjes die bepalen hoeveel op welke dag voor een huwelijk moet worden, bepaald, moet worden betaald. Oh, oké. Okay. Ja, en uh, je kunt... Als je, dat wat, uh, je, kunt, je kunt nog één ding doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand het formele gedeelte laten doen. En dan kun je nog een buitengewoon ambtenaar laten benoemen, een vriend van jou. En die moet zich melden bij de gemeente. En kan die een heel mooi verhaal erbij doen als de ambtenaar van de burgerlijke stand dat bij wijze van spreken niet mooi genoeg zou doen. Dankjewel Ruben. Alsjeblieft. Goeienacht. En nog even verder. Hetzelfde, oi. Patrick. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik belde even over de crypto. Oh, echt waar, nu al? Ja, nu al. Verhoging waar je de balen van hebt, 10 letters. Hooikoorts. koorts. Heb je misschien nog hooikoorts, koorts, Patrick? Ja, dat heb ik ja. Kijk, dan denk je er natuurlijk onmiddellijk aan. Ja. Heb je ook ah, zo'n last die... deze week? Wat zegt u? Of je zo verschrikkelijk last hebt van de hooikoorts deze week? Nee, valt mee. Ik werk veel s'nachts. dus. Oh, want het schijnt wel verschrikkelijk te zijn met de pollen. Ja, ja nou is het lekker weer eigenlijk in principe voor ons dan. Oh, oké. Okay. Nou is het een beetje en nat, dus dan uh, hebben we er minder last van. En um, uh, wat is je achternaam? Monen. Monen. Patrick ja. Monen uit... Kerkdriel. Uit Kerkdriel. Gefeliciteerd, je krijgt een prijs. Dankjewel. Geen idee wat het is, maar ik stuur je wat. Nou ja, ik hou van verrassingen. Ja, nou daar ben ik blij mee, want ik heb echt geen idee wat ik nog in de kast heb staan. Maar ik stuur je iets, oké? Okay? Is prima. Dankjewel, Patrick. Oké, okay, bedankt. Hoi, hoi, Hoi koorts was inderdaad een goede oplossing van het cryptogram of de crypto. 0800-1121 is het nummer dat je nog kunt bellen als je bijvoorbeeld weet... hoe het eten bij kookwedstrijden zoals Masterchef warm wordt gehouden... zodat alle smaken goed tot zijn recht komen als de jury gaat proeven. 0800-1121. Gerard. Goedemorgen, Astrid. Uh, ja, een vraag ja niemand bedoelde ik nou daar gaat ik het doen over uh, de zon opkomt en de zon uh, ondergaat ja vertel nou dat komt uh, uit, uit de bijbel en uh, ja je weet wel uh, Copernicus die uh, sprak er tegen en die is door de rooms katholieke uh, kerkelijke rechtbank uh, veroordeeld ja nou ja goed is tien twintig jaren geleden is dat uh, opgegeven die band maar in de spraak is het, steeds, uh, is het nog steeds zo. Het staat in de Bijbel in Psalm 113, ja, ik moest ook wel even go googlen hoor. Waar de opgaat op gaat, tot waar geen leden daaronder gaat. Dus het is gewoon nog in het taalgebruik, is het nog uh, gewoon gehandhaafd. Ja, nou ja, dat, dat is inderdaad een logische verklaring. Hartstikke goed dat je even ja, nou, belde. Heb ik nog een uh, antwoord. Uh, toevoeging op dat huwelijk. Ik heb s'mallens is in veel gemeenten: kan je gratis trouwen? Ja. Het, je komt binnen en dan is het, uh, nou, Jantje en Pietje, of Jantje en uh, jantje wil het getrouwen. Ja, nou, Hamerslag en je bent getrouwd. Kijk. Ja, ik blijf het, er, ik blijf het nou ja, ik blijf het ja, dit, soms dit, dit de beste is keuze de zijde, Het is gewoon, uh, je betaalt per minuut gewoon de avond, Als je het uitgebreid wil hebben, nou dan, uh, ja, betaal je wat meer. Maar ja, Ruben zegt net dat dat niet zo is. Ja. Je, je, je kent voor uitgebreide je, je Nou goed, zit je wat langer binnen, dan is het wat, uh, duurder. Maar waarschijnlijk is er een soort basistarief en kun je het uitbreiden ja, met uh, ja. specials? Ja, je, gewoon, het is gratis op maandagmorgen en dan. Uh, en, dan uh, en op andere dagen, uh, het, is gewoon, uh, het hangt van de dag af. Uh, op zondag uh, komt er toeslag bij en op uh, zaterdag. Uh, wordt het wordt allemaal duurder. Toestand, hè, even trouwen. Ja, en nog wel even over die boot in het aquaduct. Volgens mij uh, drukt die boot dan, uh, toen is het gelicht van die boot dan accessoire op die bodem van het aquaduct. Ja, maar of het, het duwt gewoon het water opzij. opzij, dat kan ook. Wat? Het duwt gewoon het water op, de, de boot ligt in het water, dus duwt het ich water dijante, opzij. Ja, maar die, uh, ja, je hebt ook met de opwaartse kracht te maken, met, uh, is het is gelijk aan het gewicht van de verplaatste voerstof, ja. Ja, maar ja, de, de van, vraag de, de Stars... is... die medisch hebben het mee te maken, hè? Ik, ja. zou, ik zou toch even wachten uh, totdat de boot gepasseerd is... voordat je onder het aquaduct doorgaat. Ja. Alhoewel, ja, over het algemeen zijn die dingen er wel op gebouwd, hè? Ja. Ja. ja. Hey, ja dan hou ik het hierbij. Uh, tot ziens, hè? Dankjewel, Dag. Gerard. Dag. Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een vraagje, Astrid. Oeh, dan moeten we wel opschieten, want we hebben nog maar ja, 26 nou, minuten. Ja. Nou, hij is zeer actueel. Beton ja. kan namelijk weinig kracht opnemen wanneer er geen... Betonijzer in zit. Nou is mijn vraag, gezien in Europa overal die wateroverlasten om zich heen slaat. Ja. En dan zie je vaak houtopstanden achter de waterkeringen staan, die blijven staan, ook al stormt het, maar niet altijd met wateroverlast stormt het. Mm -hmm. Dus dat is omwaaien, dat is onzin, dat is meer zeer inc incidenteel. Ja. Dan vraag ik maar, waarom worden waterkeringen, oevers en dijken niet beplant met houtopstanden zodat de beworteling. De, de, de, de specie, de klei, de veengrond vasthoudt. Bovendien, veengrond wordt ook nog nat gehouden door de beworteling... omdat het water opstijgt naar de bovenkant van de houtopstanden. Dus de omgeving van de beworteling blijft vochtig. De veengrond blijft dus ook vochtig. Dus van uitdroging is ook geen sprake. Maar in tegenstelling tot wat ik nu eigenlijk vraag... worden overal in de landen oevers, waterkeringen en dijken van houtopstanden ontdaan door de waterschappen. Mist men de kennis hieromtrent of is het gewoon een hobby? Dat is mijn grote vraag, want ook aan de zeewaterkeringen... dat probeert men zo snel mogelijk helmglas in te planten... Hmm. om de beworteling, dus de verankering. Maar Peter, het is een mooi verhaal, maar wat is een houtopstand? Houtopstanden, dat zijn bomen, struiken, van alles wat leeft... Dus dat halen, ze, dat halen ze op het moment overal van, uh, van oevers en waterkeringen ja. weg? Sinds de grootschalige waterschappen in Nederland de baas zijn geworden in 1974... worden overal die, die waterkeringen ondaan. Van, van, van houtopstanden, ja, dat, dat kan alles wezen. Dat is levend hout. En het verhaal dat van omwaaien, dat is pure onzin. Want je ziet overal, ook in Duitsland, waar heel geen storm aan te pas kwam. Mm -hmm. dan blijven de houtopstanden, de, de, de bomenstruiken, dingen, die blijven allemaal staan, ter, terwijl alles wegspoelt. Ja. En daarom vraag ik me af. Waarom worden die niet beplant? Landschappelijk is het veel en veel mooier. Het zuivert ook nog de lucht, waar in Nederland dus ook al problemen mee zijn. He, met, met, met autogassen en alles. Maar, maar het, is, het is onbegrijpelijk, want in het verleden, voordat de waterschappen grootschalig werden... He, we zag je overal beplanting. Maar, maar dat wordt tegenwoordig allemaal verwijderd. Met heel veel ellende voor de mensen die aan die watergangen wonen. En, en, en die de eigendom tot aan de oever strekt. Het, het is gewoon een beschikking. Je ziet het nu weer in Waringsveen. Ik heb het pas gelezen in Nieuwe Kerk aan de IJssel. Het is, het, is, het is overal is het raak. En dan komt men op veengrond. Nou, die gaat uitdrogen. Dan gaat uh, een... Peter, ik begrijp het. Het zit je hoog. Ja. <laughs> nee, maar ik, uh, willen we of nog iemand de mogelijkheid geven om. Online. Hallo Peter. Peter, als we nog iemand de mogelijkheid willen geven om een antwoord door te geven, dan moeten we nu echt door. Ga je gang. Anders dan praat ik met jou tot zes uur en dan hebben we een probleem. Wil je nog een antwoord horen? Succes met je programma. Dankjewel, goeiend. Is een fantastisch. Dag. dag. 0801121, als je een antwoord hebt voor Peter. Leo. Ja, goedemorgen aastrit, ik kom. Uh vragen of dat al beantwoord uh, is geweest, die inhuldiging en uh, kroning. Nee, oh nee, vertel nog maar even als nog je niet, het weet. Hè, want Ik hoor je niet meer opzeggen later. Nee. Maar dat staat in de grondwet, die heb ik hier uh, op mijn knieën. Ah. Nadat de koning uh, enzovoort enzovoort. Heb je de hele ik, grondwet op je knieën? Ja, <laughs> ja. ja. Om, om het voor te lezen. Oh. Zodra... Uh, ja, nee, is goed. Ja. Uh, uh, word je beëdigd en ingehuldigd. En toen vroeg ik ook nog, hoe komen ze aan die inhuldiging? Dan gingen ze helemaal terug naar uh, ergens in de middeleeuwen. Want ze mogen, ze zeggen ook, oh, ja door wie kroning? Uh, Daar doen we niet aan. Weet je wel toen ze dat opstelden in grondwet. En vonden ze dat woord inhuldigen. Ja, Daar hebben ze uit de middeleeuwen kunnen nagaan. Maar waar staat er dan waarom ze dat kronen, uh, uh, uh, kronen, ja, kronen niet deden? Oh ja, omdat uh, uh, die was veilig van de Friese tak... Die was niet van Willem de Veroveraar uit Engeland. Mm. Die heeft geen kinderen, dus hij is niemand. Maar dat kan gestemd worden. Ook door, de, door de, wat, wat wij hebben, bijvoorbeeld in de, de Tweede Kamer. Generale Staten in ja. het doen. Dan kunnen ze stemmen en alles. Dat staat hier ook allemaal uitgebreid in. Als, als iemand doodgaat of geen kinderen krijgen, weet ik veel. De opvolging ervan. Maar is normaal is dus, dat ja, dus die lijn genomen van Beatrix. Ja. Dus de Friese tak. He, dat wordt aangenomen door de wet enzovoort. Dus dan is hij wel koning. Want hier staat dan ook, even kijken naar artikel 32. Mm. En dan gaan we naar 30.2 de bepalingen omtrent de erfopvolging. En het eerste lid van het, dit artikel zijn. Ja, ik heb mijn gewone bril op en geen uh, loep. Oh. Artikel zijn van overeenkomstige toepassing. op uh, benoemde opvolger zolang het deze nog geen. Koning is. Om 18 jaar ben je koning, dus ze waren wel het koning benoemd. Ja. Nadat de koning de uitoefening en het koninklijk gezag heeft aangevangen, dus het ja. door de Tweede Kamer, ja. Ja. wordt hij zodra mogelijk beëdigd en ingehuldigd in de hoofdstad Amsterdam in een uh, openbare uh, verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Hij zweert of belooft trouwens. Ja, nou nu, nu geloof ik het wel hoor, want ja. dat redden we niet, okay. de hele grondwet. Maar het gaat merken, mama, ik bedoel dat waar hij vandaan komt, dacht ik zo. Maar dat komt helemaal de, uit uh, de middeleeuwen. Dankjewel, Leo. Toen, ze, toen werden ze gekroond, weet wel door de paus die was de hoogste. En zo. Maar sommigen die niet gekroond willen hebben, die zijn ze nog oh, ingeuldig met maar, maar in. Op die wijze, zo ongeveer. Zijn we sneller klaar. Oké. Okay. Dag, Leo. Ja, fijn weekend nog. Dag. Hetzelfde. Robert. Ja, goeiemorgen. Hoppakee, met links zet hij de radio uit en met rechts vertelt hij dat hij er is. Robert, zeg het eens. Zeg, uh, heb je een camera met kabine aan Zeg, nou nee, ik hoorde, je het, uh, ik hoorde het geluid van de radio uitgaan. Ja, ja nee, dat heb je goed gehoord. Maar uh, over, de, uh, over de betalen van, die, uh, van de trouwen, dat, uh, dat gaat inderdaad per dag, maar je betaalt niet per minuut of zo. Oh, gelukkig. Maar per dag, nou, je gaat uh, toch dat niet dat twee waar, dagen trouwen? Meer. Dat ging maar meer om wat de trouwbelofte houdt. Dat zeggen ze niet meer. Het is alleen maar van beloven elkaar trouw. Ja, ze zeggen niet meer wat de trouwbelofte houdt. Oh, oh, sorry, dat had ik niet begrepen. Ja, dan moeten we opnieuw beginnen. Dan doen we weer net alsof het twee uur is. Ja, dat geeft niet. En dan schakelen we even. Nou, misschien dat iemand daar nog een, een, een, eventjes snel een update van heeft. Of de trouwbelofte nog helemaal wordt voorgedragen van het begin tot het eind. 0800-1121. Goeie reis. Yo, bedankt. Doei. Hoi. Yo. Oh, Jan. Ja. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb nog een aanvulling op uh, trouwen. Uh, oh. uh, het is meer dan 50 jaar geleden, maar uh, wij uh, je kon gratis, maar dan ging je met meerdere. Oh. Nou, daar, had ik, daar hadden wij geen zin in. Dus nee. Wij moesten toen de tijd al 100 uh, gulden betalen. 100 gulden. Dat was, uh, was een hoop geld, maar uh, dan uh, zat je met, je met jezelf en met je familie zat je dan alleen. Ja. Maar uh, je, uh, voor die tijd ga je in ondertrouw. En dan moet je alle, ge alle gegevens opgeven. Nou, uh, toen moesten de ouders nog toestemming geven. Mm. Dus, uh, nou, uh, bij uh, van mijn uh, vrouwskant uh, ging dat uh, uh, uh, er werd dan uh, beroep gevraagd, enzovoort, enzovoort. En bij mij natuurlijk ook. Toen gaf ik op dat mijn vader. Jeugdherbergvader was. Jeugdherbergvader. Ja. Nou zegt Mooi. die man, dat ja. is geen beroep. Nee. Ik zei, ah, ja, dat is wel een beroep. Nee, jeugdherbergvader is toch geen beroep? Ja, <laughs> Ja. Ik ga verder. En, ja. Uh, ik zeg nou, ik zeg, er is net in Apeldoorn een, een uh, jeugdberg uh, gesticht. En uh, als u daar nou in een katerbak kijkt, want toen was dat allemaal nog katerbak. Ja. Uh, en dan kunt u kijken wat uh, uh, voor beroep op, zi op zijn uh, kaart staat. Ja. Nou, ik gaf die naam op en ze keken. Ja, inderdaad. Stond er gewoon bij. Dat is, uh, en uh, dat is een beroep. Nou, en uh, wat is uh, beroep van uw moeder? Ik zeg, mijn moeder is jeugdbergmoeder van beroep. Nee, dat kan niet. Nou, en die man die werd... Uh, helemaal stil. Ja. Maar toen de tijd uh, moest je ook nog getuigen hebben. Ja, Oh jee. En Ik, ik had dus een getuige. Ja. En die was van beroep. Jeugdherberg assistente. Ja, het is goed, meentje. Toen vloog die man bijna uit... Ja, een, uh, ja dat begrijp een ik ding. dan wel. M maar ja. voor die honderd gulden... Ja. hebben wij wel een hele leuke toespraak gehad. Want die man heeft zelf ons getrouwd. En uh, die... Uh, die... Uh, uh, ja, die heeft daarop ingespeeld op uh, wat, uh, wat ik als beroep had uh, opgegeven voor mijn ouders. Ja, uh, oké. Okay. Dus uh, uh, het, uh, het kan wel. En die heeft daar, uh, ik weet niet, uh, een uh, half uur misschien over gesproken. Die tijd weet ik niet meer. Maar in ieder geval, uh, uh, ja, ik had dan het toeval dat mijn ouders een bijzonder beroep hadden. En daar kon, je de, en daar, daar kon die lekker over inpraten. Uh, Was ze het, het waard? Wat zegt u? Was je vrouw het waard, die honderd gulden? Ja, nou en dat ja, oh, Tot op de dag van vandaag. Echt, zijn jullie nu nog steeds getrouwd? Dus jullie zijn inmiddels meer dan 50 jaar getrouwd? Ja. Ah, oh, hè, prachtig. Ze is overigens ziek, maar goed, dat is, dat is, dat is een bijkomstigheid. Maar ik, ik, ik hou nog mm. steeds van dat mens als uh, van de eerste keer. Ach, wat lief, Jan. En ik heb haar leren kennen op 1 april. Echt waar? Dat is een grapje. Ja. <laughs> nee, dat is echt waar. Ah... Oh. En, en ja. wanneer, wanneer kregen jullie officieel Verkering dan? Uh, 1 april 1961. Want je hebt te leren kennen en je had ook meteen Verkering. Uh, gelijk vast. Ach, ja. wat zoet. Nou, um, Jan. Voor zo mij zo'n mooie en zo'n uh, uh, zo leuke meid, laat je toch niet lopen? Nee, gebruik, maar... dat begrijp ik. Nee, dat heb je goed ingezien en dat heb je meteen <laughs> eventjes uh, ingegrepen. Hé, hey, ja. Jan, bedankt voor de bijdrage. Graag gedaan en uh, nog een prettige uitzending. Dat gaat goed komen. Dag. Dag. Ja, en uh, Jan belde over het huwelijk, maar Robert die belde net. die vroeg van ja, maar ik wil ook zo graag weten... of de trouwbeloftes nog helemaal uitgebreid worden voorgedragen... tijdens het huwelijk. Dus als je dat weet, bel nog snel even. 0800-1121. Herman. Oh ja, hallo. Goedemorgen. Oh, ja. Goedemorgen. Ja. Dat aquaduct. Ja. En dat schip en wat daar overheen vaart. Ja, wordt dat zwaarder. Ja, wordt het zwaarder? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Nou, ik denk wel dat het iets te zwaarder wordt als dat schip in het water vaart, waar ook dat aquaduct in ligt. Maar het zal niet zo zijn dat als dat schip boven de rijbaan vaart, dat dan opeens het aquaduct echt zwaarder wordt. Oh. Kun je moet je voorstellen dat als je een bak water hebt ja. en je zet dat schip daarin, ja. dat dan dat gewicht van dat schip overal uh, even zwaar tegen de wand van die bak duwt. Ja. En niet op één punt echt zwaarder wordt. Nee. Want drukkende vloeistof, die kant, die, die, die zich aan alle kanten, alle richtingen, met, ja, met hetzelfde gewicht eigenlijk voort. Ja. Dus als je dat schip ziet varen, dan wordt het uh, voor het aqueduct niet echt zwaar. Maar in zijn algemeen is het uh, op het moment dat er een schip in zo'n water vaart, ja. is er wel iets meer druk op uh, nou alle ja, banden, taluten en, en, en aqueducten die erin. Dan wordt de druk wat iets verhoogd. Hoe weet maar je dat helemaal? Ook volgens mij heb ik dat vroeger een keer geleerd op school. Oh, met natuurkunde. Wow. Goh, wat ja. hebben sommige mensen toch een goede opleiding genoten? Ja, goede leraar gaat waarschijnlijk. Of je hebt gewoon een goed geheugen. Dat zou ook heel, uh, heel veel uit kunnen maken. Da ja, misschien wel. Maar ja, dat kan ik natuurlijk weer niet beoordelen. Nee, dat ben je vergeten. Dank je wel, Herman. Oké, okay, <laughs> Doei. Dan. Doei. Jan de Gier, goeienacht. Goede, goedemorgen, toch? Ja, goedemorgen is ook goed. Het is tenslotte al kwart voor zes, oh, ja. de vogeltjes fluiten. Ja, ja precies, inderdaad. Uh, goedemorgen. Nou, ik zit even te luisteren ook uh, naar de verhandelingen over de huwelsvertrekkingen. Ja. Nou, het is dat ik zelf hier in de gemeente Molenwaard, ik woon in Goudriaan, in Alberssewaard, hebben wij uh, uh, een aantal buitengewoon ambtenaren van de Burlijke dat is punt één. De, het is een ambtenaar die het huwelijk voltrekt. Dat kan ja. gewoon een ambtenaar zijn die op het gemeentehuis werkt... die ook allerlei geboorteactes inschrijft en zo. Maar in heel veel gemeenten zijn tegenwoordig Babsen benoemd. En dat zijn de buitengewone ambtenaren van de burgelijke stand. Oh ja. Die mogen maar één ding doen, dat zijn huwelijken voltrekken. Oh. En dat zijn er ook meestal mensen die dus, ja, zeg maar gewoon gewerkt hebben... in, het, in het, ja, als onderwijzer of in het bedrijfsleven... En die het als hobby hebben om ook huwelijken te gaan voltrekken. Uh, die besteden dan natuurlijk ook over het algemeen meer aandacht aan het bruidspaar wat ze voor zich hebben. Oh ja. ja. Uh, ze hebben dus zich daarin ingeleefd. Ze zijn op gesprek geweest. En uh, die kunnen dan uiteindelijk hun verhaal worden. Meer stem je dan toch af op de mensen die je gaat trouwen. Uh, zelfs heb ik... Uh, ja, in die, al die jaren, ik weet niet, rond honderd huwelijken voltrokken. Ja. Uh, aanstaande vrijdag, dus volgende week om deze tijd... is het zover dat ik mijn jongste zoon ga trouwen. Oh! Dus dan heb ik me... Ja, dan heb je er toch ingeleefd. In het, ja, in, het, in zijn leven, in hoe dat hij uh, gevaren is. Uh, met zijn schoolopleiding heeft hij leuke dingen meegemaakt... Uh, Bijzondere dingen meegemaakt met vakanties. Uh, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Nou, dat zijn vragen die je vooraf gaat stellen. Ja, als je het goed doet, wel ja. Ja, en daar ga je dan je verhaal op, uh, ja, op baseren. En daar zitten natuurlijk ook daar zitten dan leuke anekdotes bij. Dus zo probeer je dan toch een, wat, een leuk verhaal te vertellen. Wat dan ongeveer duurt, zo tussen het kwartier en een half uur ongeveer. Maar de vraag is, Jan de Gier, ga je ook de huwelijkse voorwaarden helemaal voorlezen? Of de huwelijkse. Nee, gaat... nee dat gebeurt. De huwelijksbelofte. Niet. Nee, je gaat. Oh. Uh, Uiteraard uit, uit, uit, uit vragen aan de mensen: beloven je, je getrouw alle beloften te vervullen. die de wet aan de huwelijkse staat heeft verbond, verbonden. Maar je gaat het doen. Nee, je gaat niet alles voorlezen. Alleen wel bijvoorbeeld een uitreksel. Dat punten uit die huwelijksvoorwaarden. Uit de wet, dat ah. de wet zegt. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Ja. ja. En uh, dan nog even over die, uh, die prijzen. Ja. Uh, er is natuurlijk. Meestal hebben elke gemeente heeft een moment dat je een gratis huwelijk kunt laten voltrekken. Ja. is dus dan een, op een maandagmorgen bijvoorbeeld. Bij mm -hmm. ons is dat zo. Dat noemen ze dan een koffiehuwelijk. Dat het even bij een kopje koffie even trouwen. Precies dan ga je aan ja. het bureau, zitten bij de ambtenaar en dan is dat een ambtenaar van het gemeentehuis, omringd door een aantal met de getuigen natuurlijk, die horen er wel bij. En die zegt dan, wil je misschien een kopje koffie uit de automaat? Ja, en dan lees je dus, uh, de, de akte die wordt ook niet helemaal voorgelezen, maar dan ga je natuurlijk inderdaad uh, misschien iets vertellen en dan vrij snel kom je tot, uh, tot de conclusie van, beloof je elkaar trouw? En uh, ik verklaar als ambtenaar van Bilverstad dat hiermee het huwelijk tussen Jantje en Pietje en, en, en Gretje tot een voltrokken is. Ja, en klaar, hoppakee, volgende. Ja. ja. En dan is het ook nog zo dat vroeger werd altijd een huwelijk voltrokken in een door de gemeente aangewezen plek. Ja. Dat was dan of het gemeentehuis of het een officiële gelegenheid van de gemeente. Tegenwoordig, in Molenwaard bijvoorbeeld, kun je op elke plek je huwelijk laten voltrekken, dus ook bij jezelf in de achtertuin of bij je verloofde. Hoef je niet meer helemaal uh, naar het gemeentehuis, dan komt de ambtenaar naar jou toe, in de tuin en die voltrekt daar natuurlijk. Zo, dat is Alleen. helemaal kort door de bocht. Ja. Dat is kort door, nou ja, dat is dan een kun je er helemaal zelf in Ja, je kunt ook al op toeters en bellen dan uh, ja. precies. Maar dat heeft wel een hele financiële consequentie, want het is dan wel de duurste manier. Oh ja, en reiskosten komen er nog overeen. Dan komen de reiskosten, die zullen, die zullen daar wel bij in zitten, denk ik. Oh. Maar je moet dan wel zorgen dat, uh, ja, dat, die, dat die ambtenaar dan op, uh, ja, op een fatsoenlijke manier dat uh, kan doen. Je moet zorgen voor een soort spreekgestoelte, denk ik. Of oh, ja. een waar hij zijn spulletjes op kan leggen. Ja, je moet de boel wel een beetje verbouwen. Jan, ik moet door, want anders krijg ik niet meer iedereen aan de lijn de komende acht minuten. Maar dank je wel. Ja, een aanvulling. Ja, hartstikke okay. goed. Dank je wel. Dag. Dag. Maarten Haakman, goedenacht. worden. Of, of uh, nou ja, wie er ook eigenlijk nog maar hangt, want ik zie nog heel veel lijntjes knipperen, maar ik geloof dat het telefoontoestel ook een beetje moe is. Hallo met wie? Hallo Klaas misschien? Uh, Goedemorgen. Goedemorgen Klaas. Ja. Ik wil even reageren op die vraag over die zonnewender om die iets gevierd wordt. Ja. Uh, even kijken, wat, wat, wat, de, wat de vraagsteller zei dat, uh, aan het begin, dat uh, volgens mij is dat een belangrijk gegeven: namelijk al, al die heidische feesten werden, uh, werden omgebouwd tot christelijke feesten. Ja. Um, de zomerzonnewende die uh, was niet... ja, vermoed ik niet zo populair... maar die is op een gegeven moment ook omgebouwd... omdat er namelijk uh, staat... Uh, dat, dat, dat, dat, dat Jezus een neef had... die zes maanden ouder was... hebben ze daaraan gekoppeld het Sint-Johannesfeest... want zo heette die neef die zes maanden ouder was... Mm -hmm. um, maar er werd in de middeleeuwen wel... al tegen gewaarschuwd dat dat niet mocht... en die, die, die vuren aansteken... dat was te heidens. en ik vermoed dat, uh, dat het... Uh, zeg maar een zachte dood is gestorven... omdat het sowieso... Uh, uh, wat minder populair is. Uh, kijk, bij het kerstfeest is het natuurlijk zo... of tenminste, in de winter is het zo. Dat is wat romantischer. Hmm. En ik vermoed dat dat, dat, dat sterk is blijven hangen. En dat het uh, preken tegen uh, zomers dat het daar effectiever is geweest. Oh, want een, een leuk zomersfeestje wilde meestal ook wel in, toch? Ja, uh, nou, in... in, in, in, in in noordelijke landen is het vrij uh, populair. Scandinavië, ja. Letland, uh, Estland, Litouwen is het, is het uh, vrij populair. Het is ook geëxporteerd naar Amerika. Daar wordt het nog veel gedaan. Dat ja. verklaart niet alles. We hebben hier ook bijvoorbeeld het paasvuren. Tenminste, in het noorden en het oosten van het land heb je die paasvuren hier. Die uh, vrij toch wel een stevige traditie is. Maar die, volgens mij komen die in het zuiden en het westen niet zoveel voor, dacht ik. Hmm. Dus het kan zijn dat het ook uh, st sterke streekgebonden is. Ja. Nee, het zou zomaar kunnen. Leuk dat je even belde nog, Klaas. Dankjewel. Kijk, hey, voorzitter. Succes. Oké, okay, hoi. Doei. Adriaan. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Het aquaduct. Ja. Ja, maakt niks uit. Helemaal niks? Of een heel klein mini mini beetje Nee, helemaal niks. Oh. Nou, het, schip, uh, elk, elke ton, het schip, elke ton dat het schip weegt, is een kubieke meter waterverplaatsing. Oh ja. ja en het schip ligt, ligt er natuurlijk al, toch al in, hè? Op het moment dat het boven het viaduct komt, ligt het al in het water. Ja, maar als je schip 3000 ton, dan verplaatst je 3000 kubieke meters water. Ja. Dus je zit je om het even. Oh. Nou, dankjewel. Ja. Ja. Succes. Goeie vrijdag. Oh, hoi. Ja, hoi. Maarten van Eeswijk. Ja, de man voor me heeft helemaal gelijk. Huh? Je moet hier even in de gaten houden dat het een open systeem is hmm. en het water wat verplaatst wordt. Dat gaat links en rechts het kanaal of de rivier. Ja, in. En precies. Aan de kant blijft het water even hoog staan. Dus uh, er is niks aan de hand, maar gewoon uh, onder het aquaduct door. Nou, dan weten we het in ieder geval zeker. Dankjewel, je wel, Maarten. You. Dag, fijne vrijdag. Bagera van de chat, oftewel, Martin, een hele goede vrijdagochtend. Uh, Goedemorgen. Nou, je hebt nog twee minuten en volgens mij oh, heb je 800 vragen. ja? Oké, okay, uh, de zonnewende. Ja. Die is verkristelijk tot de uh, feestdag van Johannes de Doper op 24 juni. Oh. Dus uh, ook die hebben ze uh, geclaimd. Maar goed, die vieren we ook niet, maar dat tezijde. Dat is iets anders. Ja. En kijk, uh, het, de mos in het gras. Ja. De belangrijkste oorzaak van mosgroei is uh, dat er uh, een slechte zuurgaat is... of een uh, te weinig voeding in de bodem. Dus we ja. moet echt meer voeding voor het gras erin doen. Ja. Ik ga even scrollen, want we gaan ze niet ben allemaal... Ben jij meer iets heren. tegengekomen misschien over de houtopstanden... Ja, oh. uh, die ben ik tegengekomen in de richtlijnen voor verbetering van regionale waterkeringen. <laughs> en? <laughs> en daar staat in dus dat alle houtopstanden weggehaald dienen te worden... en dienen te worden vervangen door een gasmensel met verschillende worteldieptes. Ah, dat zal het zijn. Dat, dus, dat, er, dat er anders op... te veel e e even diepe worteldieptes zijn. Ja. Nou, Ach. het warm houden van eten tijdens koopwedstrijden. Oeh, ja. Um, in de buffetten die ze hebben zitten vaak warmhoutplaten en in een rechou kunnen ze ook het eten warm houden. Zullen ah. in een restaurant dat ook? Ja, ja. je kan ook ja. niet alles tegelijkertijd uitserveren. Nee. Uh, even kijken welke hadden we nog meer die interessant was. Uh, dan moet ik het heel snel scannen. Uh, waarom... Uh, Nee, gaat de zon in het uh, oosten op en in het westen uh, naar beneden. Zo, uh, omdat toen dat bepaald werd door de Egyptenaren, ja. toen dachten ze nog dat de aarde plat was en dat de aarde om de zon heen. Of de zon oh, om de aarde draaide. Ja, ja, precies. Ja. Ja. En daar wou ik het bij houden. Nou, en ja, en dan heb jij weer goed gewerkt, hoor. Ja, Ik ga het plaatje aanzetten. Het is de laatste voor vannacht. Bedankt voor je bijdrage, Martin. En tot volgende week. Tot volgende week. Doei, doei. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Nachtzuster. Nou hadden we het ook in deze uitzending over... dat ik het zo leuk vind om post te krijgen. Dus ik denk, ik geef nog even het postadres... voor het geval je denkt, van, nou, ik ga toch op vakantie. Ik stuur Astrid ook even een kaartje. Dat kan dan naar Omroep Max, ter attentie van Nachtzuster... Postbus 518, postbus 518, 1200 AM in Hilversum. Dus 1200 AM in Hilversum. En mocht je nou niks meer te doen hebben... en je zit lekker naar Lara Rensen te luisteren... die het Radio 1-journaal gaat presenteren straks na zessen... dan is het misschien leuk als je nog eventjes je meldt op onze Facebookpagina. Die is te vinden op facebook.com. Slash en de hele week kun je je vragen gewoon doorgeven via apenstaatje omroepmax.nl. Dit was Nachtzuster voor vannacht. Tot volgende week. Dag!